1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Onderhandelingen zorg gaan door. FNV-bonden beslissen over sociaal akkoord. En dodental aardbeving China loopt op. Het weer volop zon. Het blijft overal droog. Alleen in het zuidoosten wat meer wolken. En het is 10 tot 12 graden. Morgen iets warmer, maar ook wat meer bewolking. De onderhandelingen over een akkoord in de zorg gaan door. Gisteren werden de gesprekken zonder resultaat afgebroken. De overleg draait om de budgetten voor de thuiszorg. De Avocabo eist dat daar geen gedwongen ontslagen vallen. Volgens de bond zouden in de oorspronkelijke plannen van het kabinet... honderdduizend banen verdwijnen. Naar verluid heeft het kabinet inmiddels een nieuw bod gedaan... waarin minder op het budget voor huishoudelijke hulpen wordt bezuinigd. En verder zou het kabinet van plan zijn... de verzwaring van de indicaties voor de zorginstellingen af te zwakken. En in Utrecht zijn alle bonden van de FNV bijeen voor de federatieraad... om hun handtekening te zetten onder het sociaal akkoord. Economieverslaggever Eva Wiesing is daarbij. De Avocabo, hè, daar had ik het net over, over dat zorgakkoord. Dit gaat over het hele akkoord, het sociaal akkoord. Wat gaat de advocabo doen met het sociaal akkoord... nu er nog onderhandeld wordt over dat zorgakkoord? Nou, ik heb net de voorzitter van Advocabel gesproken, Corrie van Brenk. Zij is continu in, uh, in, onderhandeling, in gesprek met de onderhandelaars in Den Haag. En ze zegt dat is echt heel spannend maar volgens mij gaat het wel lukken. Uh, ze zegt dat het ja, dat sociale akkoord dat staat toch helemaal los van het zorgakkoord. Hoe belangrijk we uh, alles, alles ook vinden. Ik zal, uh, ze wil niet zeggen dat ze uh, tegen zou stemmen als het, als het zorgakkoord er niet ligt. Maar uit, mijn, uit haar woorden begrijp ik dat ze dit niet zal torpederen... Er eentje hier. En uh, nog even dan over dat zorgakkoord. Het kabinet heeft een tegenbod gedaan. Uh, niet uh, 60, maar 50 procent. Of andersom moet ik zeggen eigenlijk. Uh, dus ja. dat er minder wordt bezuinigd op die uh, huishoudelijke hulpen bijvoorbeeld. Uh, heeft ja. ze daar nog een reactie op gegeven? Ja, zij zegt van wij hebben een voorstel gedaan en er hoeft echt helemaal niemand ontslagen te worden. Wij vinden dat een heel erg goed voorstel. Uh, onze achterban is bereid om dan zelfs een beetje salaris uh, daarvoor in te leveren. De loonruimte. Dus in plaats van een loonstijging, dat daar hiervoor in te leveren. Uh, zij gaat ervan uit dat het kabinet daarmee afgehoord gaat. Uh, dus uh, de onderhandelingen zijn gewoon nog aan de gang. En ze proberen natuurlijk via de media wel iets te beïnvloeden. Maar uiteindelijk moet het uit Den Haag komen. En, uh, en welke dat de V-partij nu de doorslag krijgt, dat is nu nog niet duidelijk. Dan uh, de strijd om het voorzitterschap tussen Ton Heertz en uh, Corrie van Blenk. Ja. Corrie van Brenk is de enige die zich officieel kandidaat gesteld heeft. Tom Hierts niet. Iedereen weet dat hij dat wel zou willen. Misschien dat dat volgende week uh, formeel uh, dat hij dat naar buiten brengt. Dus dat speelt op dit moment nog geen rol. Wat, uh, wat de voorzitters van de verschillende bonden hier doen. Dat is de laatste federatieraad. Want je weet, de FNV is in beweging. Is helemaal aan het veranderen. Er is een ledenparlement nu. Ze zeggen, het ledenparlement heeft vorige week ingestemd met dat sociaal akkoord. Dat is het belangrijkste parlement wat we hebben. Het is de laatste keer dat wij in deze Laat bij elkaar komen. En dan gaan wij natuurlijk volgen wat het ledenparlement vorige week gezegd heeft. Ja tegen het sociaal akkoord. En het voorzitterschap, hoe die strijd zich daarna ontbrandt, dat, dat gebeurt daarna. Economieverslaggever Eva Wiesing, dankjewel. Spaarders en aandeelhouders van noodlijdende banken... moeten ook in de toekomst meebetalen aan een reddingsplan. Dat heeft de Duitse minister van Financiën Schäuble gezegd. In een interview noemt hij de redding van Cyprus vorige maand een model...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 De twintig wagens zijn vooral versierd met narcissen... en ogen daarom geler dan in vorige jaren. En volgens de organisatie van het bloemencorso... was het nog nooit zo moeilijk om aan de juiste bolbloemen te komen. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Het dodental van de aardbeving in de Chinese provincie Sichuan... is opgelopen tot over de 100. 2200 mensen zijn gewond geraakt. Correspondent Marieke de Vries, wat voor nieuws hoor je uit het gebied... Nou, dat er een tekort is uh, op dit moment aan bloed. Mensen wordt gevraagd bloed te geven, want uh, inmiddels zijn zo'n 400.000 mensen getroffen... Door de aardbeving. Op wat voor manier dan ook. Er zijn ook 500 naschokken geweest. Zo'n 3000 mensen zijn nu opgenomen in de ziekenhuizen. En verder komen verhalen naar buiten. Er doet de staatstelevisie verslag van, van bijvoorbeeld. Um, klein menselijk leed van een 12-jarig meisje. dat haar broertje zou hebben gered. terwijl ze zelf zwaar gewond was. Ook een vrouw die een kindje heeft gekregen. in een van de tenten die inmiddels zijn opgezet. Er is een, uh, een hulpteam, een reddingsteam van 17 mensen. bestaande uit soldaten is in een rivier gestort, van de weg afgeraakt. Eén soldaat is overleden, drie zijn zwaar gewond geraakt... en de anderen zijn ook opgenomen in de ziekenhuizen. Dus al deze menselijke verhalen komen nu langzaam naar buiten. Het epicentrum van de aardbeving lag 150 kilometer ten westen van de miljoenenstad Chengdu. Dat is de hoofdstad van de provincie Sichuan. En de beving heeft een kracht gehad van 6,6 op de schaal van Richter. De Premier Li is onderweg naar het gebied. Wat gaat hij daar doen? Ja, hij heeft zojuist een, uh, een bezoek gebracht aan een lokaal ziekenhuis en heeft daar de pers korte woord gestaan. Hij zei uh, dat uh, de komende 72 uur, de gouden uren worden die genoemd na een aardbeving, de reddingstroepen uh, ploegen huis voor huis zullen inspecteren of mensen in orde zijn en beloven... Uh, ook niet alleen de mensen te helpen, maar ook het gebied beter op te bouwen voor de toekomst. Uh, mensen uh, retweeten, herhalen berichten op sociale media van wat ze nodig hebben. Uh, zoals bijvoorbeeld babymelk, tenten, instantnoedels, maar ook paraplu's en dekens om droog te blijven. Want de komende... Uren worden er grote regenbuien verwacht. En dat is slecht nieuws voor dat gebied waar veel gebergtes zijn. Waar uh, landverzakkingen uh, geriskeerd kunnen worden. Dus heel veel mensen komen nu ook uh, richting het gebied om te helpen. En met deze goederen. Correspondent Marike de Vries.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 De productie mag niet groter zijn dan de vraag van de deelnemende coffeeshops. En de verkoop aan derden is verboden, zei hij in Troskamer Breed op deze Waar zender. Waar het om gaat is dat met die handel ongelooflijk veel criminaliteit gepaard gaat. Ja. De zogenaamde achterduur. Want coffeeshops mogen een hoeveelheid softdrugs in huis hebben om te verkopen. Ja. Maar ze mogen het niet binnenhalen en ze mogen het niet transporteren. Een ja, schizofrene situatie, dat hou je niet vol. Donderdag wil de burgemeester het plan bespreken in de gemeenteraad... en daarna voorleggen aan minister Opstelten. Glazenwassers worden voortaan landelijk geregistreerd. En hiermee wil de koepelorganisatie hoofdbedrijfschap Ambachten... een einde maken aan de criminele activiteiten binnen de branche. Woonwijken worden vaak onderling verdeeld door glazenwassers... waardoor de prijzen omhoog gaan. en Ook worden glazenwassers van buitenaf soms hardhandig uit een wijk gewerkt. Een register is een eerste stap, zegt de koepelorganisatie. Het liefst zouden we natuurlijk zien dat alleen die glazenwassers zich uh, kunnen vestigen... die aan bepaalde uh, minimum eisen voldoen. Maar daar, nee, de Nederlandse overheid heeft besloten dat niet meer te willen. Ja, dan haalt het op. He. Dan krijg je vrije beroepen in Nederland. Uh, en als er vrije beroepen ontstaan... dan kan iedereen zich vestigen op een, uh, op een markt of een deelmarkt. Uh, en dat kan soms ten detriment van de, van, van de consument zijn. De eerste gemeente waar het glazenwassersregister wordt ingevoerd is Purmerend.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 Turner Jeffrey Wammes is er bij de Europese kampioenschappen in Moskou niet in geslaagd de medaille te veroveren op het onderdeel vloer. Wammes viel bij zijn een na laatste sprongserie voorover en werd slechts achtste. In Moskou is verslaggever Edwin Cornelissen. Edwin, teleurstelling natuurlijk bij Wammes. Heb jij beter nieuws over Noël van Klaveren en Shantisha Netep bij het onderdeel sprong? Ja, zeker over uh, Noël van Klaveren. Want zij heeft zojuist een zilveren medaille behaald op het onderdeelsprong. En dat is een, een prachtig succes voor uh, Noël van Klaveren. We wisten dat ze een uh, echte sprongspecialiste was. En dat ze daar dus wel kansen had. Uh, er werd vooraf al gezegd dat ze een sprong beheerst die uh, ja, de concurrentie ook heeft. En uh, dat ze dus, dus zich echt kon meten met, uh, met de top van Europa. En dat heeft ze dus ook laten zien uh, op dit EK. Want ze is ex-Eco tweede geworden samen met een Roemeense Zwitserse won het goud. En dat was een uh, heel mooi succes voor de vrouw. ...die haar eerste EK meemaakt, Noël van Klaveren. Nooit eerder op een EK geweest. En uh, ja, toch een meisje wat in het verleden toch wel last heeft gehad van uh, wedstrijdspanning. Daardoor op de grote momenten nog wel eens wilde dichtklappen. Nou, nu hield ze de zenuwen in bedwang. Ze moest als voorlaatste springen. Ze wist dus wat de rest had gesprongen. Ze wist wat er mogelijk was. Uh, ze sprong en uh, dat was een goede score. Heel zuiver. Twee sprongen met een 9,1 uitvoeringsscore. Dat is heel hoog. Dat betekent dat er dus perspectieven lagen. Ze stond op dat moment uh, gedeeld... Derde, Er kwam nog uh, een Rusin na haar en die ging niet over de score heen. En dus werd het zilver voor haar. Heel mooi succes voor Noël van Klaveren. Misschien niet helemaal verwacht door iedereen, maar uh, ze heeft het toch mooi in de pocket. Knap van Van Klaveren. Uh, dan de mannen, Juli van Gelder. Uh, de ringen, wanneer komt hij in actie? Uh, jury Vergelder die komt als ik op mijn klok kijk over een klein uurtje in actie op de ringen. Ja, hij is natuurlijk altijd een favoriet om een medaille te halen. Hij gaat als vierde die ringenfinale in. Dat betekent dat hij, uh, dat hij altijd een kanshebber is. Hij gaat een nog moeilijkere oefening laten zien dan in de kwalificatie. En die moeilijkheid zit hem dan met name in de afsprong. Daar voegt hij een uh, schroef aan toe. En met die schroef erbij kan hij zich ook echt met top gaan meten. Hij is in ieder geval ook een hele zuivere turner. Dus iemand die het heel netjes doet. Dat is belangrijk, want anders dan word je daardoor, uh, daarvoor afgestraft door uh, de jury. En dat maakt dus dat hij wel degelijk een medaillekandidaat is. Hoewel het ook geen logisch gegeven is dat hij een medaille pakt. Want de laatste keer dat hij dat deed, dat was in 2009. Dus dat is alweer vier jaar geleden. Nou, het zal een mooi verjaardagscadeautje voor hem zijn. Want Jurie van Gelder wordt vandaag 30 En misschien dus ook wel uh, kampioen, we medaillewinnaar. Kerst taart zijn inderdaad. Ja, maar, van wie uh, moet hij het meeste bang zijn? Van wie heeft hij het meeste geduchten? Nou, er is een Rus die als eerste uh, de kwalificatie doorging. Abliazin. Uh, en dat is een hele goede, een hele jonge jongen nog. 20 jaar. Het is eigenlijk ongelooflijk als je bedenkt dat er tien jaar zit tussen uh, Jury van Gelder en deze Rus. Maar die Rus die beheerst met name ook die moeilijke afsprongen als de beste. En uh, dat geldt eigenlijk voor de hele jonge generatie. En dat is waar Jury van Gelder een beetje mee kampt. Als oud-gediende, als veteraan. Hij is vanuit het verleden gewend dat hij ook andere afsprongen moest doen. Omdat uh, ja, de juryvoorschriften dat destijds voorschreven. En hij heeft zich steeds moeten aanpassen aan de veranderende code, zoals ze dat noemen, het jury-systeem. Ja, en die jonkies die hebben altijd al getraind op die moeilijke sprongen... en die beheersen ze als de beste de afsprongen. Dus dat betekent dat zij een klein voordeel hebben. Aan de andere kant heeft Jury van Gelder zijn ervaring. Hij weet hoe hij met zo'n finale moet omgaan. Hij weet hoe hij zijn zenuwen in bedwang moet houden. Speelt allemaal mee en uh, ja, hij is er in ieder geval zeer op gebrand... om wat te laten zien in de ringenfinale in Moskou. Dankjewel Edwin Cornelissen vanuit Moskou dus. Triathlete Danne Boter en Brood is als elfde geëindigd... in de triathlon van San Diego, de tweede uit de World Series. De zegen ging naar de Amerikaanse Jorgensen. Van Boter en Brood was het naar achtste plaats in Hamburg in 2008... haar beste WK-race ooit. En Rachel Klamer, herstellende van een voetblessure, werd 21ste. De World Series is een reeks van acht wedstrijden om de wereldtitel. De volgende is op 11 mei in het Japanse Yokoyama. Verkeersinformatie. Bij de ANWB, Dennis mooi Dennis, we hoorden al van jou een uur geleden dat het druk is in de Bollenstreek. Ja, dat is nog steeds zo, Mark. Daar kom ik zo op het laatst bij. Eerst een, een, een ongeluk op de A15 richting Nijmegen. Tussen Gorkum en Arkel staat drie kilometer file. Twee rijstroken zijn er dicht. En de A76 vanuit Geleen naar Heerlen... die is het hele weekend afgesloten bij het knooppunt Ten essen Daar zijn werkzaamheden. Er staat nu twee kilometer file. En dan naar de Bollenstreek. de N207 in de richting van Hillegom. Dat staat vast tussen de A4 en Hillegom over 6. Kilometer door het Corso en uh, n 208, daar staat inlissen in beide richtingen 2 kilometer file. En nog een keer de hoofdpunten: onderhandelingen, zorg gaan door en het gaat dan vooral om banen in de thuiszorg. FVV-bonden staan achter het sociaal akkoord, ook de AFVA en dodental Aardbeving China loopt op. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen trots in bedrijf.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 Dit is Radio 1. Tros in Bedrijf. Bas van Ven. Dames en heren, goedemiddag en welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. Elke zaterdagmiddag blik ik met twee gasten terug... op het economisch nieuws van de afgelopen week. En het was, ja, ik blijf maar zeggen, deze week weer een roerig weekje. Aan tafel Peter Borgdorf, directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn... oftewel kortweg PFZW... En aan tafel ook Tanja Nagel zie je over een terrorische bankiers. Welkom beiden. Goedemiddag. We gaan u eerst even introduceren. Want uh, ja, de namen zijn misschien wel bekend. En de instanties waar u werkt. Maar we willen een beetje weten hoe en wat. Uh, ik begin met u meneer Borgdorf. Dat hoort niet. Maar dames uh, komen hier dan eventjes uh, achteraan. Sinds december 2007 directeur van dit pensioenfonds. Uh, in omvang het tweede van Nederland. Daarvoor was u directeur van de vereniging van bedrijfstakpensioenfondsen. De BPF's. Uh, afgezien van die functies in de pensioensector... bent u ook verbonden geweest aan diverse werkgevers en werknemersorganisaties. Ja. Tot zover klopt het cv. Helemaal. Hè? Deze week werd bekend dat het ietsje... Beter gaat met de dekkingsgraden. Uh, ook PFZW, uw fonds zit boven de 105 inmiddels. Is daarmee uh, uh, al leed geleden. Ja, als we vandaag alle pensioenen zouden moeten uitkeren... dan zou het leed geleden zijn. Want ja. Dan hebben we 5% meer dan we nodig hebben. Maar dat is natuurlijk niet de werkelijkheid. Wij, ons perspectief is nog zeker 80 jaar... als we vandaag zouden stoppen met, met een nieuwe opbouw. En dat doen we ook. Dus wij, hm. er zit een soort eeuwige continuïteit in. En dan ben ik nog niet zo zeker... dat het allemaal problemen zijn opgelost. Je kunt geld verdienen met pensioenen. Dat doen we op dit moment. Dat is fijn. Maar het kan ook weer verliezen. Ja. En uh, wij hebben aan het eind van het jaar 105 nodig... om zeker te weten dat we niet tegen de deelnemers moeten zeggen... we gaan uw pensioen verlagen. En dat betekent nog negen, negen maanden hard werken... Uh, ja. maar ook een beetje met chromatine hopen dat het niet fout gaat. Ja, want hoe, hoe verklaart u nu die stijging? Nou, die, deze keer was die niet zo heel erg ingewikkeld. De rente is heel klein beetje gestegen. 0,07, dat ja. lijkt niks, maar het is wel 1% tekingsgraad. Ja. En we hebben een rendement gemaakt in het eerste kwartaal van 3,2 procent. En dat, dat, heeft dat is u prachtig. Ja, heeft u het beter dan de collega's? Want die hebben allemaal wel pensioenen moeten korten. Ja. Uh, wat doet u beter dan de rest? Nou, we hebben een, een voordeel dat we een heel jong fonds zijn: jong in de zin oh. dat wij nog heel veel jonge instroom krijgen. En wij krijgen per jaar uh, ruim 5 miljard aan premie binnen. En wij moeten 2,5 miljard aan uitkeringen doen. Oh. Er zit dus een netto inkomensstroom. Dat helpt ons een beetje. Ja, en verder is het ook een beetje zo dat. Uh, het beleid van de afgelopen jaren werpt ze vrucht eraf, zeg je dan heel mooi. Oh. We hebben altijd voldoende premie gevraagd. En er zijn ook fondsen die, uh, ja, die meer op het scherpst van de snede moesten werken. Ja, en als je dan te weinig premie krijgt, dan oh. kan het dus fout gaan. En dat hebben we nu gezien. Ja. Even naar de actualiteit. Vandaag wordt er een zorgakkoord. Het uh, we Speak wordt uitonderhandeld. Ja. Heeft dat nog implicaties voor u? Ja, nogal. Want als het zo is dat het uh, voornemen van het kabinet zomaar wordt uitgevoerd, dat die thuiszorg zo ja. wordt uitgekleed... 65.000 uh, ja. banen zou het kosten. Dat zijn dus ook 65.000 60 potentiële mensen die meedoen in pensioenen. Ja, Want bedoel, op het moment dat zij geen baan meer hebben, dan zullen ze ook niet meer meedoen met pensioenen. Ja. Nou, dat is voor ons uh, vervelend, maar daar, uh, dat pas je aan. Maar voor die mensen is het echt heel vervelend. Want hun perspectief om zomaar weer een andere baan te krijgen is heel beperkt. Zullen veel al in het zwarte circuit terechtkomen zonder pensioen opbouwen, zonder ziektegeld, zonder vakantiegeld. U zit nu hier. Ik neem aan dat er andere mensen van uw organisatie... daar wel zijn en dat volgen. Ja, de achtergrond achtergrondbriefjes nou, over de tafel doen. Het bestuur van het pensioenfonds... wordt gevormd door werkgevers en werknemersorganisaties. En, die zitten daar die zitten al bij Precies. Meneer Borgerdorf, we komen straks bij u terug. Mevrouw Nagel, ja, welkom. Sinds 2009 en, CEO van Therdoog Giddissen. Private Bank in Amsterdam gevestigd. Opgericht in 1881. Was ooit in handen van ABN AMRO. Fortis, eh, inmiddels onderdeel van de Belgische grootbank KBC. Zoals ze mooi in België zeggen. Onder u werken... 250 medewerkers, ongeveer. dat klopt, ongeveer. Uh, iedereen met een vermogen van een half miljoen mag klant worden, toch? Ja, ik moet u even corrigeren op inleiding. Ja. Wij maken geen onderdeel meer uit van KBC, want KBL, onze moeder, is verkocht aan uh, Precision Capital. Dus wij maken inmiddels deel uit uh, van, van de Precision Capital. Ja. Kijk eens al? En hoe gaat dat? De, de, de warme adem van de, van de, van de vermogensjongens uh, in de nek? Uh, ja, het is wat anders dan de adem van de Europese Commissie in de nek... via KBC, dat is zeker waar. Ja. Um, en dit is een uh, aandeelhouder uh, die flink kapitaalkrachtig is... dus ja. dat vinden wij wel prettig. En there to stay? There to stay, ja. ja. Hebben ze ook die, dat commitment uitgesproken dat ze nou, willen blijven? Ze, ze hebben een duidelijke strategie waarom ze gekozen nou. hebben voor KBL... met uh, Europese uh, private banks in negen landen. Hm. En zien daar een lange termijn in, dus daar ga ik wel van uit. Ja. Private banking dat is een apart, apart vak met apart uh, klantenbeheer. Je moet uh, mensen die een half miljoen hebben bij u parkeren... die moet je anders behandelen dan meneer Van Werven... die een uh, pasje van de ABN AMRO heeft, hè? Nou, we hebben er in elk geval voor gekozen om een focus te hebben op beleggen. Uh -huh. En dat maakt dat je inderdaad klanten vraagt uh, om een bepaalde omvang van dat uh, vermogen te hebben... om daar ook expertise op te kunnen leveren. Ja. En daar hebben we eigenlijk onze hele organisatie op ingericht. Uh -huh. Maar hoe bepaalt u nou waar u in investeert, uh, wel en niet, welke fondsen? Dat, dat bepaal je aan de hand uh, van onze uh, investmentafdeling... Die, mm -hmm. uh, die zich daarmee bezighoudt. En uh, op het moment dat uh, er redenen zijn om daar wat in te veranderen... dan ja. gebeurt dat. Zijn er andere risicoprofielen ook per klant? Kan, kan je zeggen van nou, ik wil wat meer spelen met die half miljoen... want ik heb er toch... 35, uh. Nou, je hebt sowieso um, richtlijnen vanuit de toezichthouders natuurlijk. Mm -hmm. Die bepalen wat je moet doen met ja. je risicoprofielen. Maar daarnaast is het zo, en dat geldt zeker voor ons als Private Bank... dat je heel veel met je klant in overleg bent ja. over welke risico's hij of haar wil lopen. En, en daar ga je op in ja. Kan ik gewoon ook pinnen bij uh, uw bank als ik in het buitenland sta met een pasje? Nee. Dat, dat niet. is niet nee, zo. Nee, ik zei net, we hebben een focus op beleggen... En dat betekent dat ook bijna al onze klanten een andere bankrelatie hebben. Op uw website staat, we bieden dienstverlening op het gebied van financiële planning, inkomensvermogen, structurering, beleggen en financieren. Dat ja. doen andere banken toch ook? Nou, dat is zeker zo. Uh, alleen andere banken doen daar vaak nog dingen naast, Zoals dat binnen ja, ja. wat u net noemde. <laughs> uh, financieringen aan uh, bedrijven en dat hmm. soort zaken. En dat doen wij niet. Ja. Maar als ik in Monaco sta en ik ben klant bij u. En ik heb net een hele mooie Rolls Royce in, het, uh, in, het, uh, in die shopping window gezien. Dan kan ik wel bellen van van Nagel. Maak even. Dan gaan wij er alles aan doen om te het zorgen dat over. we bij die andere bank... dat geld ook zeker. Het is Heel ja, ja, de, de, duidelijk om even te weten. Je weet maar nooit waar het nog eindigt, deze carrière. Zometeen praten we verder, Van Nagel. meneer Borgdorf. Eerst gaan we terug. Blik op het economisch nieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Ja, Weekoverzicht. Met het prachtig opgelegd positivisme van premier Rutte... nog in het achterhoofd vielen de laatste werkloosheidscijfers... een beetje rauw op het dak.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 En die crisis waar Wilders het indirect over heeft, merken ze ook op Paleis Noordeinde, willen ze op een heel andere manier, maar tijdens het interview met Willem-Alexander Maxima zei de toekomstige koning zijn steentje te willen bijdragen aan het economisch herstel. En wel zo. Het is in ieder geval wel onze bedoeling om, om ook het instrument van staatsbezoeken, zeker buiten Europa, meer in te gaan zetten voor economische betrekkingen. Dus naar buiten toe met het regeringsvliegtuig. Maar goed, alle beetjes kunnen helpen. Economisch herstel moet u nu, moet u nu van alle kanten uh, zien te komen. Want de crisis is merkbaar in alle lagen van de samenleving. Zelfs chipmachinefabrikant ASML kwam met slechte cijfers. En RTL Z legt uit hoe dat komt. Simpelweg omdat er minder machines zijn uh, gemaakt en ge afgeleverd door ASML. En dat komt omdat er minder pc's wereldwijd worden verkocht. En een tweede reden is dat uh, klanten hun bestellingen uitstellen. Omdat er na de zomer weer een nieuwe generatie van die chipmachines op de markt komt. Ja. Een beetje zoals jij ook geen nieuwe iPhone gaat bestellen... als je weet dat er binnenkort een volgende generatie iPhone te komen. Maar omdat ASML goede verwachtingen blijft houden voor dit jaar... reageerden beleggers toch wel positief op die wat slechtere cijfers. Want inderdaad, het mooie zit in het verschiet. Over beleggen gesproken na de bomaanslagen in het Amerikaanse Boston. Bij de marathon werd er met angst en beven naar Wall Street gekeken. US stocks posted their worst day in seven weeks after two bombs exploded near the finish line of the Boston Marathon. Maar heel lang duurde die dip gelukkig niet. Een dag later eindigde de Wall Street alweer flink in de plus. En ook de AIX trok zich er niet veel van aan. Die noteerde de dag daarna slechts 0,4% lager, maar toch weer lager. En dan de Marks Spencers. Ja, Britser kan het bijna niet, u weet het. Bekend van allerlei ruitrokjes, slechte druien en thee in alle smaken. De topman is een Nederlander. Die heet Mark Bolland. Na 12 jaar afwezigheid opende Marks Spencer deze week een nieuwe winkel in ons land. En dus kunnen we in de Amsterdamse Kalverstraat terecht voor... De the thee, de scones, de jams, de chutneys. Van Engeland naar Japan dan. Premier Abe die doet er daar alles aan om de economie aan de praat te krijgen. De geldpers draait op volle toeren, de overheid stimuleert zich suf... en de impact van het alles is ook voelbaar in de muziek. Onlangs werd de Japanse meidengroep Mashikado opgericht. En in plaats van zingen over jongens, liefde en lente... zingen de dames over Shinzo Abe en de economie. We nemen van ons aan dat hier de economie wordt bezongen in het Japans. En uh, ja, wellicht dat een kroningslied, heel leuk hoor voor dit land, een vervolg kan krijgen in een economisch lied. Ingezongen door collega Frans Bauer. Trouwens, hoe hoger de Nikkei, hoe korter de rokjes van deze meidegroep. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, tot zover het weekoverzicht. Daar zit nog niet in eh, wat wij vanmorgen in de kranten mochten lezen. Aan tafel zit hier eh, t, eh, pensioenbestuurder. Zo kan ik u het beste noemen, denk ik, meneer Borgdorf. Van de PFZW. Zorg en Welzijn doet die het pensioenfonds. En mevrouw Nagel, die is van Theodor Gillissen. Maar, zoals gezegd, het nieuws zat nog niet eh, in dit weekoverzicht. Vanmorgen openden wij zo'n beetje alle ochtendbladen... en zagen daar de scheidende directeur van het CPB, Koen Teulings. Dat heeft u gelezen, neem ik aan. Wat viel u het meeste op, meneer Borgdorf, in zijn uitspraken? Dat hij consistent is... Want hij zegt het niet voor het eerst. Uh, hij vindt al langer dat we, uh, dat we in Nederland, zoals hij dat definieert... niet moeten opzadelen met verdergaande bezuinigingen. We moeten het als het ware door, door middel van langzaam herstel... want snel zal het niet gaan, uh, eerder stimuleren dan, uh, dan beperken. Uh, hij houdt vast aan uh, de, de idee dat een absolute norm van 3% niet nodig is. Althans niet voor de korte termijn, op de langere termijn wel. Dus in die zin uh, ja, heeft hij zijn, zijn boodschap van de afgelopen jaren voortgezet... en dat, dat vind ik dan wel weer prettig. Ja, consequent, mevrouw Nagel, als u dat leest... en we nemen mee wat Rutte deze week heeft gezet... al of niet uh, ingegeven door Spacecake, zoals Wilder zegt... maar wat, wat, wat, wat doet dat met ons vertrouwen? Ja, ik denk dat het heel lastig is om, om over vertrouwen te kunnen praten... als er in zo'n korte tijd zoveel verschillende berichten over je heen vallen... Hm. Um, en, en terugkomend op dat verhaal van meneer Teulings. Ik denk dat het heel logisch is wat hij zegt. Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen... dat het, uh, het vasthouden aan die 3% um, ook redenen heeft. Dus het is ook best lastig om het goed te doen nu. Oh, maar die 3% hebben we inmiddels gewoon verlaten. Nog niet officieel en hardop. Maar het is wel zo. Sterker nog, we zitten op 4% inmiddels, geloof ik. Hè? Dat is zo. Uh... Nou, streven om. Die bezuinigingen, die zijn nu uitgesteld. Um, dat hangt nog steeds boven de markt, hè? Merkt u dat ook als u kijkt naar beleggingen? Nou, daar is de termijn misschien nog een beetje te kort voor, want we ja. hebben natuurlijk maar een paar dagen gehad. Maar het doet natuurlijk zeker geen goed aan uh, het feit dat mensen niet precies weten wat ze nu te wachten staat. Ja. Dan de werkloosheid. Historisch hoog werkloosheidscijfer worden we net, 8,1 procent. En het schrikbarende, de nadruk ligt op de groep 25 tot, tot 45. Nou, en jongeren en ook inmiddels. En, en jongeren hè? ook, ja. Maar de, de nadruk ligt daar. Daar gaat het sneller. Daar gaat het versneld. Het uh, Ruggengraat van de samenleving, zei het CBS. Schrikt, bent u ervan geschrokken van die cijfers? Maar ik denk. Um, er staat dat er 30.000 werklozen bij zijn gekomen. Ja. Ik heb begrepen dat dat een uh, samengesteld cijfer is. Omdat er ook heel veel mensen zich nu inschrijven op de arbeidsmarkt. Ja. Omdat een partner werkloos is geworden. Ja. Dat waren bankzitters en die komen nu ineens. Ja, in of zzp'ers die, die zich dat konden permitteren. vanwege ja. het inkomen van de partner. Ja. Dus het probleem is, is wel heel uh, tastbaar nu, denk ik. voor ja. heel veel gezinnen in Nederland. En bent u geschrokken, meneer Borgnoor? Ja, vooral toen ik daarbij zag dat nog niet alle cijfers erin zitten. Want u noemde ZZP'ers, maar die zitten er bijvoorbeeld niet in. Terwijl er heel veel ZZP'ers ZZP zijn die eh, eigenlijk niet genoeg verdienen om, eh, om het hoofd boven water te houden. Ja, ik maak me daarom om een aantal redenen zorgen op. Niet alleen om het feit dat die mensen met minder koopkracht worden geconfronteerd, want dat is al behoorlijk genoeg voor de economie. Hm. Maar het, als, dat niet, als het niet snel keert, dan dreigen ze in een soort. Ja, de situatie terecht te komen waar je ook zo moeilijk naar uitkomt. Oh. En dan zie je, ik bedoel, we hebben dat natuurlijk in de jaren 80 ook moeten zien... dat het dan heel lang kan duren voordat mensen de draad weer op ja. kunnen pakken. En tegelijkertijd in een samenleving die alleen maar versnelt... want dat gevoel heb ik nog steeds... en dat heeft niet alleen met mijn leeftijd te maken, denk ik... Oh. Um, ben je ook snel uitgespeeld. Oh. En dat... Uh, we moeten. Ja, ik vind dat uh, werkgelegenheid uiteindelijk het allerbelangrijkste is. Voor, niet alleen voor onze, voor onze economie, ja ook, maar ook voor de sociale cohesie in de samenleving. Ja, ja voor je welbevinden. Ja. Ja. ja, dan ligt een sociaal akkoord. Gaat dat een oplossing bieden in het licht van wat we hebben? Waar ik me dan. Uh, nou, dat gebeurd ook afgelopen week. En dan zie je zo'n debat in de Kamer uh, ontstaan. En dan uh, gaan we elkaar vertellen wanneer gaan we dan wel bezuinigen. Uh, want er zal wel bezuinigd moeten worden. En ik, uh, helaas, ik, ik ben ook de mening toegedaan dat we het niet alleen maar redden met dit sociale akkoord. Terwijl het een prachtige opstap is. Uh, er zullen mogelijk aan, aanvullende maatregelen moeten zijn. En het zou heel erg helpen als het kabinet nou zegt. En dat zal niet in 2014 zijn. Dan weten mensen, oké, okay, ik kan nu even rustig ademhalen. Ja. Maar dat doen ze niet. En op die manier ja, vechten ze elkaar nog steeds een beetje de tent uit. Ja. En dat, dat helpt niet echt. Nee, nee, en ZZP het vertrouwen een is een laag. Dat, is, dat hebben we dan wel begrepen. Moet een auto kopen hè, als dan ben je een Ja, dat is leuk. Maar nou zul je van de week gehoord hebben dat je je baan kwijtraakt. Ja. En uh, je auto was 13 jaar oud. En dan, bedoel, dan ga je geen auto kopen. Ja, dus het kabinet geeft volledig de verkeerde signalen op dit moment. Kunnen we dat stellen, mevrouw Nagel? Nou, of het volledig de verkeerde signalen zijn... vind ik ook nog een bouwde stelling. Maar het zou fijn zijn als de consistentie van alles wat gezegd wordt... ook vertaald wordt ja. in, in maatregelen die we dan ook allemaal kunnen begrijpen. Nu hebben we dus een sociaal akkoord. Dat moet naar oplossingen streven. Meneer Borgdorf zegt net, ja, daar moet je eh, klip en klaar eh, bij aangeven... wanneer er al of niet bezuinigingen op je afkomen. Dat komt niet. Als er herstel komt, dan zijn die bezuinigingen niet nodig. Zover is men wel, is men wel, uh, wel gegaan. Deze dramatische werkloosheidscijfers Denkt u dat het goed gaat komen? Of zijn we onvermijdelijk straks aan die bezuinigingen? Nou, er zijn natuurlijk ook rapporten van het IMF. en ook in ons eigen land. die dat niet helemaal onderschrijven: dat het met die groei op deze manier goed zal komen. Ja. Dus ik denk dat hoop niet voldoende is nu. Ja, niet in het werkoverzicht, maar wel in het nieuws. We pakken hem er ook maar even bij. Het IMF, u refereert al aan. vreest voor een escalatie van de bankencrisis in Europa. Tegelijkertijd waarschuwde datzelfde IMF. voor het achterblijven van Europa in de wereldeconomie. Opkomende markten zijn niet voor niets opkomend. Europa met een vergrijzende, relatief dure bevolking heeft weinig reden tot vreugde. Even naar de kredietverlening in het zuiden van Europa. Die hapert omdat banken daar nog onvoldoende zijn gecapitaliseerd. Tegelijkertijd worden de zorgen daar groter door de besmetting van Cyprus. We horen ook Schäuble net zeggen vanmorgen dat het met Cyprus wel de goede kant uit lijkt te gaan. Financiers van banken willen uh, slechte banken geld meer geven. Hoe zorgwekkend dit is, want het is een, het is een sneeuwbal die blijft rollen. Ja, het is natuurlijk ook niet voor niets dat het IMF daar aandacht voor vraagt. Ja. Ondertussen willen ze toch ook wel graag dat die herkapitalisatie van die banken doorgaat. Mm -hmm. Dus het is ook wel een beetje een cash 22 waarin heel veel banken in zitten. Want... Ja. Je moet voldoen aan wet en regelgeving. Ondertussen willen uh, uh, uh, middenstanders ook graag hun kredieten verstrekt krijgen. Want daardoor stimuleren ja. we ook de economie. Ja. Het is ook lastig om daar de oplossing voor te bedenken. Ja. Nou, pensioenfondsen, daar gaan we het straks over hebben. Die zou je <lacht> mooi kunnen, kunnen gebruiken. Hè? Uh, maar even over, die, er is geprake geweest van die bankenunie. Dat zou een oplossing kunnen brengen. Uh, die komt er maar niet. Wat denkt u, is die nodig? Nou, daar staan alle signalen nu wel voor op groen. En mm -hmm. ik heb begrepen dat meneer Knot dat gisteren van de week ook nog een keer bevestigd heeft. Dus ik ga ervan uit dat dat nu op korte termijn dan ook wel wat meer handen en voeten zal krijgen. Ja. Ziet u uw klantenbestand trouwens krimpen in deze crisis? Nee, niet echt. Nee? nee. Wat gek. Nou, ik, u kijkt me aan alsof dat verbazingwekkend is. Um, ik denk dat als we kijken naar Gielissen... dat is een, uh, u zei het in de aankondiging al, een private bank. Wij richten ons op beleggen. Um, dat, dat deden we voor die tijd ook al. Ja. En de kleinschaligheid brengt met zich mee dat wij gezamenlijk met onze cliënten door de crisis proberen heen te komen. Ja. En dat heeft uh, echt niet uh, uh, al onze cliënten het rendement opgeleverd wat ze daarbij verwacht hadden. Nee, maar, maar het vertrouwen binnen. is gelukkig wel gebleven. Ja, ja. Waar, waar investeert u in de, de BRIC-landen bijvoorbeeld? In de. Uh, Emerging markets? Ook. ook. Uh, afhankelijk van, van hoe het daar gaat en wat onze cliënten aan behoefte mm -hmm. hebben. valt er nog iets te investeren in Europa op dit moment? Jawel, en we zien ook wel dat onze klanten echt ook graag in, in Nederland blijven beleggen. Hm. Het zijn alleen niet meer de rendementen die we, die we van voor de crisis gewend waren. Nee, maar komt dat ooit terug? Nou, je ziet toch ook wel in wat u zegt in emerging markets, maar ook in, in Amerika zie je zo langzamerhand weer de rendementen komen. Ja, daar hebben ze duidelijkheid gegeven, in Amerika bij de borst. Nee, maar goed, het bezuinigingsplan van, uh, van Obama heeft natuurlijk zijn effect. Maar je ziet tegelijkertijd dat daar de bedrijvigheid aantrekt. Mensen daar wel blijven consumeren, uh, meer dan, uh, dan hier. Uh, dus het, het kan op die manier ook... Uh, tegelijkertijd heeft het ook wel een beetje met, met, met de volkshaar te maken. Mm. Wij, wij maken ons gauw zorgen. Ik bedoel, we klagen we veel. Ja, we klagen ook. Ik bedoel, de bekende verhalen, als je een prachtige dag hebt gehad op het strand... maar aan het eind uh, was er een bui, dan zeg je, hey, we hadden regen. En dan denk je, ja, hallo, ben je goede dag vergeten? <laughs> Hoort bij onze volkshaard. Yeah. Maar dat doen we ook met, met geld. Dus we, aan de ene kant sparen we heel veel, we mm. consumeren niet heel veel. Um, ja, ik, ik weet niet of, of, het, of de oplossing van Amerika dus automatisch onze oplossing is. Ik weet wel, dat bezuinigen moet, de, als je de economie gezond wil maken. Maar je moet tegelijkertijd vertrouwen blijven geven. Dat is echt de kern van alles waar het ja, om draait. Ja, ja, het is duidelijk. Nou, dat vertrouwen dat is uh, na Griekenland het allerlaagste ja. in Nederland. Ongelooflijk, terwijl het met ons helemaal niet zo slecht gaat. Ook weer, Ik zie Thierry zo zoveel die dat vandaag zegt. Meetbaar dus. Ons, ja. we, we zijn een volk van, van klagers. En we kletsen elkaar het graf in. Ja, maar dat, dat, dat is... Ik probeer, het, ik probeer het dan bij mezelf te bedenken. Ik weet dat ik op dit moment net zo rijk ben als in 2006 of 2005. Mm -hmm. En toen had ik het goed. Ja. Dus heb ik het goed. Ja, maar als je in een situatie bent... waarbij je van modaal of lager uh, inkomen moet, moet, moet leven... en je hebt opgroeiende kinderen... en per ongeluk geeft die auto het wel op en je ja. moet dus wat... dan Dan heb je even niet het gevoel dat je net zo rijk was. Dan heb je het gewoon niet. En ja. als je dan leest over werkloosheid en dan... Ik bedoel, niet iedereen wordt ermee geconfronteerd. Maar ik denk dat iedereen in zijn omgeving kan zeggen. Zeker. er is wel iemand ja. aan de beurt gekomen de ja. afgelopen tijd. Ja, daar worden we bang van, wat er bij de buren ja. gebeurt. Ja, ja, ja. En Dan hadden we vroeger banken, die zeiden dan: van nou kunt u bijlenen, dan kunnen we u even financieren, even overbrengingsgedietje geven. Praat over de Grootbank hoor, schrik niet meer van Nagel. <lacht> maar dat doen ze nu niet meer. Zou dat niet nee. een ideale taak zijn van die banken? Juist om dat consumentenvertrouwen weer, weer te, te boosten? Uh, voor een stuk wel. Het zijn zelf... staatsbanken tegenwoordig, hè? het grootste deel althans. Ja, en diezelfde banken worden dan door toezichthouders gevraagd... om uh, vooral niet te veel risico ja. te lopen en te herkapitaliseren. En daar ergens tussenin moet er iets gebeuren. Uh, maar u, ik neem, u spreekt toch wel eens met andere bankiers hierover? Ook naar de toezichthouder toe? Nou, ik denk dat je bij een aantal banken ook echt... dat uh, kredietverlening aan het bedrijfsleven wel weer op gang ziet komen. Ja. Maar natuurlijk ook niet meer op de manier als we voor de crisis gewend waren. Ja. Dus daar ergens zit er toch minder rek in dan er ooit in zat. Ja. En dat heeft toch ook met wet en regelgeving te maken. Hmm. Pakken we straks nog even op terug. Even naar Boston deze week. Want na alle uh, onrust die we op de financiële markten komt uh, so ook sociale onrust zien we uh, ja. een weerslag hebben op de financiële markten. Twee bommen exporteerden bij de finish van de marathon daar drie doden, honderden gewonden, dat liet de Amerikaanse beurs niet onberoerd. Dow Jones dook in de min, de dag daarna werd er toch weer flink in de plus geëindigd. Beginnen we een beetje resilient te worden voor dat soort sociale klappen ook? Nee, ik, daar geloof ik, dat geloof ik dus niet. Ik, ik denk ook dat het snelle reageren van de Amerikaanse overheid... in dit geval uh, op wat er in Boston gebeurt... Uh, de belegger wel te vertrouwen geeft... oké, okay, we hoeven niet te denken dat het helemaal uit de hand loopt. Mm. Maar ik denk dat aanvallen op, uh, op, het, op, op, op de veiligheid... want daar gaat het over. Ja. Ik bedoel, die terreurdaden... het is verschrikkelijk voor de slachtoffers... maar het gevoel van onveiligheid wat daardoor ontstaat... dat, dat is volgens mij echt funest. Ja. En uh, je kunt er eigenlijk niks aan doen... Maar we wennen er niet aan. We, maken, bedoel, we, we horen nu alweer de verhalen over de grote feesten die in Nederland staan te wachten. Ja. Hoe ga je die beveiligen? Ja, niet dus. Ja. Nou, en dat vind ik, ik, bedoel, die onzekerheid die dat met zich meebrengt, dat, is, dat, is, dat komt er nog eens een keertje bij. Ja. Ja. Ik denk ook dat het wel schildert dat het lijkt dat het geïsoleerd twee jongens waren ja. die dit hebben veroorzaakt. Ja. ja, twee losers, zoals hun oom zei. Ja, dat, dat maakt ja. natuurlijk helemaal niets uit voor de slachtoffers... maar nee. misschien wel voor het effect op de beurzen. Precies. We gaan naar de column. Die komt van de hand van Peter Paul de Vries... CEO van de investeringsmaatschappij Valuate. In een land waar we overlopen van de problemen... kom ik vandaag met een probleem waar niemand mee zit. En waarvan de oplossing buitengewoon impopulair is. Wat? Ik vind dat Mark Rutte veel te weinig verdient. Mark Rutte is de CEO van de BV Nederland heeft 16,3 miljoen klanten, heeft een vreselijk drukke baan... en hij krijgt in zijn functie veel kritiek over zich heen. Ook van mij. En daar mag wel wat tegenover staan. Mark Rutte verdient 144.000 euro per jaar... en dan heb ik de goddelijke 3926 euro onkostenvergoeding nog niet meegeteld. Een staatssecretaris in Nederland verdient 135.000 euro... en een Kamerlid ontvangt 102.000 euro. Veel te weinig natuurlijk. De best betaalde CEO in Nederland is Peter Vozer van Shell. Afgelopen jaar verdiende hij 13,2 miljoen euro. Dat betekent dat de topman van Shell 92 keer zoveel verdient als Rutte. 144.000 euro, dat heeft Vozer op 4 januari al verdiend. Ik stel me voor dat die twee elk jaar een ontmoeting hebben in Den Haag. Ik stel me voor dat die twee elk jaar een ontmoeting hebben in Den Haag. Als Rutte bij die afspraak Vozer 2 miljoen... Ik stel me voor dat die twee elk jaar een ontmoeting hebben in Den Haag. Als Rutte bij die afspraak Fozor twee minuten laat wachten... dan kost dat evenveel als dat Fozor onze minister-president drie uur laat wachten. De verhouding is hen zoek. Halverwege deze column heb ik waarschijnlijk al heel Nederland tegen me. Er is natuurlijk nooit een goed moment om dit onderwerp aan te snijden. Ik trotseer die tegenwind zonder angst... De minister-president in Nederland zal wat mij betreft 4 ton mogen verdienen. En de staatssecretaris 3 ton. Maar dan ook niet langer dan één jaar wachtgeld. Als je na een politieke carrière geen baan meer kunt krijgen... is het gewoon je eigen schuld. Om mijn laatste tegenstanders weg te jagen... zou ik ook graag een bonus willen introduceren. Bonussen? Die wilden we toch juist afschaffen vanwege de perverse prikkels? Ik niet. Ik vind dat het kabinet notabene met de VVD in de lied een potje maakt van het economisch beleid. De doorgeslagen inperking van de hypotheekmogelijkheden... heeft de woningmarkt lam gelegd. Gefeliciteerd. En de lastenverhogingen raken de burger in zijn portemonnee. En wat de rest is een gedemotiveerde economie... met sombere consumenten en werkgevers... en een minister-president die tjaka roept. Als we toch het salaris verhogen, dan mag je er ook wat voor doen. En de eerste taak is om het hoofdkantoor in te slinken... De overhead moet omlaag en wel drastisch. En Mark mag van mij een forse bonus. Voor elke procent economische groei mag hij van mij 40.000 euro extra verdienen. En voor elke werkloze minder krijgt hij een euro. Bij 3% groei en 136.000 minder werklozen ontvangt hij dan 400.000 euro. En ik hoop dat hij het haalt. Want dan heeft hij er tenminste één tevreden burger bij. En dat zei Peter Paul de Vries. Dat zei Peter Paul de Vries. En dat zei Peter Paul de Vries. U begrijpt, dan blijft het goed plakken. Terug te luisteren op onze website, trossinbedrijf.nl. daar halen we, daar schonen we wel even het bestand op. En u ziet, het is bijna live wat de Vries doet. En hier aan tafel, Peter Borgdorf. En die is van de PFZW. Dat is de, kortweg het pensioenfonds Zorg en Welzijn. En de CEO van Gilles Bankiers, mevrouw Nagel. Die is hier ook, ook onze gast. We hebben het net gehoord. Bonussen. Uh, daar pleit de Vries voor. Uh, deze week uh, uh, uh, zijn we maar weer uh, aan het werk gaan met die bonussen. Nu een Europees verband, mevrouw Nagel. Het Europees parlement heeft gezegd... de bonus moet worden ingeperkt. De bankiersbonussen. Uh, ze deden er in Brussel even over. Met name vanwege het dwarsliggen van de Engelsen. Die stelden de maatregel keer op keer uit. Het eind uh, aan de absurd hoge bankiersbonussen komt in zicht. Want de bonus mag binnenkort niet meer dan één jaar salaris bedragen. Nou, daar gaat u. De boot alweer verkocht... Ja, dat is toevallig. Hij ligt wel te koop. <laughs> uh, maar dat had hier niks mee te maken. Nee, wij doen bij Gielissen al een paar jaar niet meer uh, aan bonussen. Nee? Nee. Um, en in zijn algemeenheid uh, vind ik het... Soms wel eens gek dat er voor een sector wordt bepaald door het Europees Parlement of er wel of niet bonussen beschikbaar nou, mag zijn. De sector die heeft, die heeft zichzelf nee, zo uh, ja, opgelegd. Okay, ja, ja, okay, uh, maar op het moment dat daar uh, zoveel ingrijpen van overheden voor nodig is, hmm. snap ik het wel. Ja. Alleen de sector is misschien wel wat groter dan dat gedeelte waar um, die overheden voor nodig waren. Dan. Ja. Um, maar maar de de goede leiden altijd onder de kwade, hè? Ja, dat gezegd hebben denk ik dat we op dit moment gewoon moeten zorgen dat we alles in stelling brengen om mm -hmm. dat vertrouwen terug te krijgen. En dat begint uh, met geloofwaardigheid. Ja, geen bonussen meer. Is dat uh, ter Gillis breed ingevoerd? Ja. Niemand krijgt een bonus. Nee. Vast de klaar. Meneer Borthoef, u heeft destijds ook nog wel eens een bonusje gekregen. Ja. Nu niet meer, hè? Nee. Ook afscheid genomen? Ja. De, de... Heeft u zelf aangepast, meen ik, hè? Ja. Uh, al voordat de discussie over de bonussen bij de bankiers aan de orde was, heb ik gezegd: ik wil geen bonus. Ik doe mijn werk gewoon goed. En ja. daar ben ik op aanspreekbaar en op afrekenbaar. En dat gaat niet via een bonus. Um, ja. Ik denk dat bonussen op zich, in de zin dat je zegt van: nou, jij doet een hele bijzondere prestatie en jij krijgt daar eens een, een extraatje voor. Dat kan overal in het bedrijfsleven en dat vind ik ook helemaal prima. Maar op het moment dat bepaalde Kwantitatieve doelen en die hebben heel vaak met risico te maken, uh, moeten worden beloond met bonus. Dan moet je je toch de vraag stellen wat je aan het doen bent. Want, als, als voorzitter van de Medium, want ik, ja? dat doe ik dan ook nog het platform voor corporate governance, en mm -hmm. uh, sociaal en, uh, en, uh, en milieubeleid. Kijken wij daar ook heel strikt naar. Waarbij ja. wij zeggen: Als je die korte termijn bonus probeert daarvan af te komen of minimaliseer hem. Als je al bonussen doet, dan moet het over het lange termijn belang gaan. Hm. Dat is interessant. Ik bedoel, als je als ondernemer kunt laten zien dat jij op de langere termijn geld verdient... en dat geldt net zo goed voor een financiële onderneming... als voor een productiebedrijf... dan denk ik, daar, daar mag best wel een, Iets ver, een vergoeding ja. tegenover staan. En dan vind ik dat maximum van één jaar echt ver uit de limit. Overigens is er mede onder druk van de Engelsen gezegd... als de aandeelhouders instemmen mag het ook nog dat twee jaar salaris te zijn. Twee, hè? Ja, exact. Die druk die was er dan wel <laughs> <Ja>. vanuit, <laughs> ja. vanuit Engeland. Er wonen ook in de city de meeste bankiers. Um, ja, maar daar staan ook de Porsche-dealers klaar als de bonusdag daar is. En dat Absoluut. vind ik toch echt heel bizar, hoor. Ja, ja, Want ja. dat geld wordt wel verdiend met, men, met het geld van... en dan zeg ik maar eventjes, in ons geval... de mevrouw in de thuiszorg die op de fiets van adres naar adres gaat... de billen van een ander was. Hm. En haar pensioengeld, daar gaan dan mensen zoveel geld mee verdienen. En daar ja. heb ik heel veel moeite mee. Oké, okay. is dit, is dit uh, uw mening de mening die op geld doet in de hele pensioensector? Uh, nou, laat ik zo zeggen dat als ik uh, om mij heen kijk, dan is het besef... Wij werken voor mensen die gewoon hun, hun werk doen... en waarvoor we moeten zorgen dat ze ja. aan het eind van de rit... een fatsoenlijk pensioen krijgen. Dat is redelijk algemeen. En ik kom uh, in de Nederlandse pensioenindustrie... laat ik het daar dan maar even toe beperken... geen grootverdieners tegen. Okay. Dat geldt nog niet voor bankiers... want niet iedereen is, is behept met, met uw voortschrijdend inzicht van voor Nagel. Nou, ik denk wel dat het bij heel veel uh, banken natuurlijk uh, op dit moment besproken wordt. Hm. Wat het vaak lastig maakt, is dat je natuurlijk met een bestaande situatie zit, dat je met concurrentiepositie zit. En dat geldt overigens ja. uh, voor ons natuurlijk ook. Want... Borgdorf heeft er heel helder gewoon mensen in gezet en gezegd: klaar met bonussen afgelopen uit. Dat kan toch, dat kan toch iedereen doen en beslissen? Um, ja. Nou ja, dat, dat zeg ik, want dat hebben wij ook gedaan. Maar uh -huh. ik kan me wel voorstellen dat er andere overwegingen zijn waardoor het ja. toch wat lastiger is. Ik ja, maar... was wel blij met de staatsbanken waar het in nou Nijmegen niet meer mocht. Ja. Dus ik bedoel, de, de, de paar grote banken die zijn nu. Ja. De, ja. De, hebben het achter zich moeten laten. Precies. Nou, de kleine private banks ook hier en daar. Ja, nou, dus Geleidelijk aan begint de financiële industrie te begrijpen. dat uh, veel geld verdienen uh, niet een doel op zich mag zijn. Maar dat het uiteindelijk gaat om. Waar, op welke manier verdien je geld. Waar, voor wie doe je dat. Ja, en met een uh, langetermijnbelang in het achterhoofd. Zou nou, het en dan komen we echt wel een keer in een betere wereld. Okay. En dat is soms ook gewoon te veel. Is geweest klaar. Ook, ja duidelijk. We gaan er de managementboeken aanschuiven. En die wordt elke week verzorgd door Micha Blok. Eindredacteur van, de, van dit programma van onze Bedrijf. En zij doet het heel mooi. Ze selecteert drie boeken. Die krijgen wij toegestuurd. leest daarvan de uh, achterflap of de binnenflap. En als dat niet overtuigt, helaas voor de auteur, dan valt het boek af. Het is een soort elevator pitch voor uh, auteurs van managementboeken. En haal je het niet bij mevrouw Blok, dan is het klaar met je carrière. Drie boeken uh, uh, weer uh, op de plank. Uh, ja. En één daarvan is, heeft uitgenodigd tot verder lezen. Wat zijn de afvallers? Nee, laat ik beginnen met een boek voor mensen die een goed gevoel krijgen van het lezen over andermans falen. Ik weet niet of jij tot die groep behoort. De slechtste ondernemer ooit, geschreven door Akil Rajab. Hij vertelt over hoe hij zijn bedrijf opbouwde. Zou over mij kunnen ging. gaan. Ja. En hoe hij toch succesvol werd. Nou, op de achterflap staat alvast welke praktische les we van hem kunnen leren. En dat is: hou je vast, iedereen kan succesvol zijn. Dank u. <lacht> iedereen kan ook failliet gaan. Dus. Ja. Uh, niet blijven... Iedereen kan een goed boek schrijven. <lacht> nee, dacht, dat, nee, dat is wel het verhaal. Ja. <lacht> en we blijven even in de van fouten kun je leren sfeer. Want ook mm -hmm. zojuist verschenen is het boek Innovatieblunders van George van Leeuwen. Wereldwijd worden 21.000 nieuwe producten per jaar gelanceerd, en 75% daarvan uh, is niet succesvol. Wordt een mislukking. Mm -hmm. En in dit boek vind je 25 manieren om beter te innoveren. Maar op de achterflap staat al hoe dat uh, vooral niet moet. Ja, te vroeg, te laat, te slecht, verkeerd imago, onvoldoende klantvoordeel. Nou ja, dat dus. Pas op een A3'tje. <laughs> nou, goed boek. Het boek wat het wel gehaald heeft. Ja, het boek dat met meeste aansprak is het boek Power Brands... van Mark Oosterhout en Meert Stut. Mm -hmm. Beide afkomstig van reclamebureau NIS5. Zij kregen steeds vaker opdrachtgevers aan hun bureau met de vraag... maak van ons merk nou eens een... Powerbrand, een ja, ijzersterk merk. merk zoals Apple, Ikea of Nespresso. Dus merken die een enorme kracht uitstralen... en in een periode van tien jaar tijd wereldmarktleider zijn geworden. Mm -hmm. nou, deze twee reclamemakers gingen op zoek naar het geheim van die powerbrands. Een van hun bevindingen is uh, het ja, een mooie begrip massclusivity. Wacht, <laughs> massclusivity? Mas dat klinkt heel raar. En, dus Dat heeft te maken met iets exclusiefs mm -hmm. toegankelijk maken voor de massa. Dat klinkt heel erg tegenstrijdig, massa-exclusief. Ja. Maar het is ook ontzettend slim, want je stapt af van het doelgroepdenken. Je richt je op de hele markt. En tegelijkertijd probeer je de consument het gevoel te geven... van je bent heel erg bijzonder, want jij behoort tot onze club. Nespresso is het eerste. Nespresso. Wat leaps to mind. Ja, een andere merken moeten we daarbij bedenken? Nou ja, bijvoorbeeld Hennis Maurits. De billboards van Mauritz, Maurits. Van een topmodel in een jurkje van 19,90 euro. Iets heel erg exclusiefs, maar het is wel toegankelijk voor de massa. Ja. En Nespresso, ja, geen enkele supermarkt geloofde in het concept... moesten voor hun eigen distributiekanalen gaan zorgen... hun eigen winkels, thuisbezorgd... met een eigen tijdschrift en een eigen club... En mijn eigen George Clooney. Ja, maar iedereen wel. mag er lid van worden. En iedereen mag er lid van worden. Ja, niet dus iedereen krijgt een exclusief, George Clooney. Jammer genoeg. Maar. Nee. Dat is wel ja. ja. jammer. Hè? Ja, dat is wel jammer. En je bent allemaal <laughs> exclusief. hè? Ja, dat is toch <laughs> mooi. Ik Spreekt het aan? Massclusivity, mas meneer Ja, heel erg. Want uh, als wij uh, als pensioensector uh, één ding hebben geleerd... is het hoe moeilijk het is om een lastige boodschap als pensioen... bij mensen onder de aandacht te krijgen. Wij ja. werken voor 2,5 miljoen mensen. En ik zeg wel eens, ik kan... Het beste het verhaal uitleggen als ik met iemand koffie ga drinken. Maar al doe ik er de rest van mijn leven over... dan kan ik nog niet met alle 2,5 miljoen koffie hebben gedronken. En de, ook onze uitdaging is dus... hoe weet ik de boodschap over te brengen op het moment dat het nodig is. Mag ik één voorbeeld noemen uit onze praktijk afgelopen jaar. Wij krijgen via de gemeente automatische informatie... wanneer iemand gaat trouwen. Wij hebben vanaf dat moment een actie ontverketend. Wij stuurden de beide echte lieden allebei de helft van een kaart. En als je die samenvoegt, dan was het een felicitatie met je huwelijk. Okay. Je kunt je foto vervolgens uploaden via Facebook. Ook wij maken graag gebruik van moderne media. Massaal werd dat gedaan. En denk je, hé, hey, we hebben, we hebben een, een knopje gevonden om die deelnemer goed te bereiken. Nou, en zo zoeken wij doorlopend naar van die momentjes om even die deelnemers het gevoel te krijgen. Hé, hey, het gaat over mij. We zijn er nog. Ja, precies. Hoe doet u dat? Van Nagel. Terlogidis is natuurlijk helemaal niet Maas, maar wel Very Exclusive. Ja. Uh, maar u moet ook een merk uh, tussen alle andere private banks omhoog houden. Hoe, ja. hoe doet u dat? Nou, dat heeft toch een beetje met die, uh, die uh, klantengroep te maken. die hm. uh, ons uh, heel trouw gebleven is ja. via wie wij. Uh, proberen met nieuwe uh, cliënten in contact te komen... Ja. en het steeds blijven bevestigen van datgene wat we uitstralen. Maar hoe doet u dat? Want ik weet verhalen van de leuke polo-wedstrijdjes... op het zand van saint tot, uh, tot aan mooie oh, reisjes. Oh, dat is lang geleden de Is dat lang geleden? Ja, gele... dat ja. denk ik. ik is weet dat het zo? Dat gebeurt niet meer? Nee, dat gebeurt niet meer. Nee? nee. Maar u moet ze toch een beetje pamperen. Dat zijn mensen die zijn, die zijn niet snel tevreden met, met, met leuke dingetjes. Die kan u niet een, een kaartje toesturen en zeggen van... upload je eigen foto via Facebook. Nee. Toch? Voor, voor onze klanten <laughs> is het ook belangrijk om elkaar te ontmoeten. Ja? Um, ah. En dat doen we steeds vaker. Ook in lunches met mij of een van mijn collega's. Mm -hmm. In kleine gezelschappen, dat merken we. Dat, ja. uh, dat ze dat heel prettig vinden. En daar nemen ze vaak iemand mee naartoe. Ja. En voor de rest is het serious money taken seriously ja. echt beleiden en uitvoeren. Wat doet u bij zo'n bijeenkomst? Worden ze daar geïnformeerd over... inhoudelijke zaken. Beleggingen, investeringen. En, en natuurlijk proberen we dat te combineren. We zitten prachtig aan de gracht met allemaal musea om ons heen. Ja. Dus dat combineren we met een bezoek aan een museum. En dat vinden mensen ontzettend prettig. Maar die verwachten echt niet dat we met ze naar Zuid-Frankrijk nee. vliegen. Nee, dat was toch wel ooit zo. Nou, als, voor uw bij, tijd? Bij, als het bij Gilles was, was het zeker voor mijn tijd, ja. Nou, ik weet niet of dat het zo oh, bij Mees en hopen noem maar op de waarde nogal wat. Uh, Misha, nog een keer het boek. Sorry, want we zijn helemaal bij je weggelopen. Maar powerbrands? Powerbrands van. van Mark Oosterhout en Meertens Stut, uh, Uitgeverij Lias. Hebben wij eigenlijk ook een beetje exclusief trots in het bedrijf... maar toch voor de massa. Iedereen mag luisteren. Wij luchten. zijn ook Max. Ja, Max ja. Ik mis Max al alleen George Clusive. Clooney. Je mist George Clooney. Die zit regie te doen. Hij draagt alleen een bril. Uh, Dank je wel, Micha. Tot ja, volgende week. Uh, wij gaan pr verder praten over pensioenfondsen. We hebben nog maar weinig tijd. Ja, de tijd gaat hard. Ik zei het al. Meneer Borgdorf, uh, uh, Hans Biesheuvel, de baas van de MKB Nederland... die zei, pensioenfondsen en verzekers moeten een deel van hun vermogen gewoon investeren... in mkb kredieten en dan... Bij die banken valt niks te halen, briljant idee. Toen klas dacht ik: Nou, klaar, ik heb borg door zaterdag zitten, dat gaan we regelen. Ja, nou ja, pensioenfonds hebben samen duizend miljard ja. uh, in Nederland, dus dat is wel een bedrag waar je wat, uh, waar, waar je wat mee zou kunnen gaan doen. Uh -huh. Maar wij, wij bedenken ons elke keer: waar was dat geld ook weer voor? Oh ja, dat was voor pensioen. Ja, uh, daar begint het mee. Uh -huh. En op het moment dat een uh, investeerder bij ons komt, met, of een, een, een beleggingsmogelijkheid op ons uh, uh, bord komt. Willen jullie daar geld in steken, dan is voor ons eh, eigenlijk maar, maar, maar een hele simpele vraag. Hoe zit het met het risico en hoe zit het met het rendement? Mm -hmm. Daar kijken we in dus de En dat geldt naar. ook voor de MKB-ondernemer die het bij Het maakt niets uit wie je komt. Iedereen kan komen. Daar komt overigens wel wat bij, zeker als ik naar het midden- en kleinbedrijf kijk. Wij hebben geen verstand van kleine kredietverlening. Ik bedoel, daar hebben banken heel veel verstand van. Ja. Dat is hun vak, dat is niet ons vak. En wij hebben gezegd, als wij daarin mee moeten doen, dan moet daar een, ja, een organisatie tussen. Mm -hmm. een, een, een vehikel. Wat we bijvoorbeeld nu voor de hypotheek hebben gezegd, wij zijn bereid om obligaties te nemen in een soort nationale hypotheekbank. En dan kunnen banken dan vervolgens dat geld weer ophalen en daar in de hypotheekmarkt wat mee doen. Dat willen we ook best voor het midden- en kleinbedrijf. Maar wij, wij zijn niet goed in kredietverlening, wij zijn niet goed in... Uh, die hele administratie, administratiefabriek die ja. daarbij komt, maar ook niet laat met, ons dat dan niet doen. Ook niet bij het management van het risico, dat kunt u ook niet Nee, dat is, dan ons, dat ons, vak, beter. Dat is ons vak niet. Wij, kijken, als dan, wij kun... kijken dan naar zo'n vehikel en dan zeggen we, wat is daar de risicorendementsverhouding? Ja. En overigens is het bij hypotheek alleen maar gelukt omdat de overheid ook bereid was om het garantie op ze uh, uh, te verstrekken. Precies. En wij dus redelijk risicoloos uh, de obligaties in de hypotheekbank kunnen noemen, nemen. Nou, als de overheid een soortgelijke structuur uh, voor het MKB organiseert, overigens... Hey, we hebben Misschien kunnen we dat daar ook voor gebruiken. Ja. Dan zijn we dat best toebereid. Heeft u, heeft u hier hierover gebeld? Is dit <laughs> nee, dat niet. Uh, maar ik, ik vind het... Uh, Laten we, we het zo zeggen. Het is een, soms wel wat bijzonder dat de voormannen van werkgeversorganisaties... ons graag uitnodigen om, om te investeren. Maar dat de werkgevers in de besturen van de pensioenfondsen... dat nog niet automatisch volgen. Hmm. Ook zij stellen in de eerste plaats het pensioen voor de deelnemers... Uh, en daar ja, gaat voorop. het voorop. Precies. Dus u bent een vooruitstrevende denker. Uh, dat proberen we. In de pensioenwereld. Dat proberen Dat is we. aardig. U bent de tweede nu. Ja. Wat, wat, wat, wat moet ervoor zorgen dat u nummer één wordt uit? Nou, dat, dat zal nooit gebeuren. Moet u dan de, de simpele, in simpele, Ja, dit, <lacht> alles kan. Maar de, de, sommige dingen moet je niet eens willen. Nee, kijk, ABP <lacht> doet het uitstekend voor de publieke sector. En dat moet je gewoon zo houden. Ze zijn overigens twee keer zo groot nog als wij. En dan mm -hmm. na ons duurt het wel weer een hele tijd voordat er <lacht> ook weer een groot fonds is. Maar ABP... Peter doet dat in zijn sector, voor de deelnemers daar uitstekend. Wij zorgen voor zorg en welzijn. Daar zijn we goed in. Daar voelen we ons ook in thuis. Even naar uw beleggingsportefeuille. Dat is interessant. Ja. We kijken op de site, we zien Google, Pepsi, van Ford-auto's tot Gazprom. Maar met name buitenlandse clubs. Ja, wij be beleggen op dit moment ongeveer 9% van ons geld in Nederland. Waarom? Nou, als wij het hebben over rente rendement en risico, letten we ook op de spreiding. En spreiding in Nederland wordt een beetje veel met 130 miljard. Uh, vandaar wereldwijd. En ja, het is gewoon waar. We kunnen in Nederland geld verdienen, maar we kunnen elders ook geld verdienen. Oh, meer en daar geld gaat verdienen. het bij ons om. Uh, dus uh, ja, ik zeg wel eens een keer, wij uh, beleggen overal in wat uh, past bij ons verantwoord beleggingsbeleid. Met uitzondering van muziekrechten, dat laten we over aan het ABP. We gaan eventjes naar uh, de, ja, het eind van dit programma. 1 minuut 20 zijn we. En aan het eind van de uitzending vraag ik altijd aan mijn beide gasten. Wat is het meest opmerkelijke dat u maandag, de eerstvolgende werkdag, gaat doen? Mevrouw Nagel. In het kort. We hebben weinig tijd, maar. Ik heb een vergadering met uh, Stichting uh, Carmijn. Carmijn Kapitaal. Dat is een, uh, een investeringsfonds voor uh, uh, bedrijven met uh, divers geleide teams. Divers geleide teams. Heel specifiek. Uh, nou, dat zijn bedrijven waarin uh, uh, vrouwen, uh, hmm. uh, allochtonen en dat soort uh, mensen... zijn samengesteld in de directie ja. van bedrijven waarin geïnvesteerd wordt. Niet gekorteerd, maar wel mensen die dat gewoon zelf hebben opgezocht. Diversiteit, ja. dat werkt dus. En wat doet u daar als... Uh, en daar zit ik bij als, uh, als founding als friend. Ja. Juist. Meneer Borgdorf, het belangrijkste op de maandag? Nou, ik doe er twee. De eerste is, uh, we beginnen met een bestuursvergadering, van de stichting Weet Wat Je Besteedt. Dat is een stichting die zich richt op de financiële educatie van jonge mensen... Hm. zodat ze weet, beter weten hoe met geld om te gaan. En daarna ga ik naar een, uh, een brainstormbijeenkomst... van ons eigen pensioenfonds over ons beleggingsbeleid. We zijn het op dit moment helemaal aan het herijken. Mooi. En in die fase zitten we nu. Nou, de MKB'ers wellicht nog ter sprake. Hartelijk dank, Peter Borgdorf, directeur van Pensioenfonds... Zorg en Welzijn, PFZW. En Tanya Nagels, CEO van Theologie, dus na deze uitzending trots ook de show met Carlo Brandsen, aandacht voor de belasting op oldtimers en een uh, Lexus met een hybride. Een rustige woonwijk. Tenminste, uh, dat dacht je. Weer een dodelijk slachtoffer bij een schietpartij in Amsterdam Zuidoost. Opeens!